4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws Co. Zijn we live bij een Amerikaanse middelbare school in Columbine? Uit protest over dodelijke schietpartijen op scholen verlaten scholieren daar over precies een uur massaal de lessen, zo is de verwachting. En hoeveel weet u over de inlichtingenwet? Waar we met z'n allen over een week over mogen stemmen, naast natuurlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, de kans is groot dat u nog wel wat informatie kan gebruiken, dus ik zou zeker blijven luisteren.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 In de nieuwe wet is ook geregeld dat er meer toezicht komt op de geheime diensten. Daarvan is iets meer dan de helft van de ondervraagden op de hoogte. Een Poolse chauffeur die in Duitsland drie mensen uit Sittard doodreed... is door een Duitse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden. Het ongeluk gebeurde vorig jaar september bij Russelsheim in de buurt van Mainz. De Pool was dronken. Om een file te vermijden reed hij met zijn vrachtwagen tegen het verkeer in. En daarbij botste hij frontaal op de auto van het gezin uit Sittard. Unilever verhuist zijn hoofdkantoor hoogstwaarschijnlijk naar Nederland... meldt de Britse nieuwszender Sky News. De raad van bestuur van het Brits-Nederlands voedings- en wasmiddelenbedrijf... zou het erover eens zijn geworden. Unilever maakt producten als Axe, Knorr en Dove. Het bedrijf zit nu nog in Londen en in Rotterdam. De dieren in de Oostvaardersplassen worden tot 21 april bijgevoerd. De provincie Flevoland heeft dat besloten op advies van een dierenarts van Staatsbosbeheer. Over dat al dan niet bijvoeren was de laatste tijd veel discussie. Dierenliefhebbers zeggen dat dieren in de Oostvaardersplassen het winters niet redden zonder extra voer. Ziekenhuizen moeten zich van de Raad van State houden aan de salarisnormen voor topbestuurders. Vroeger mochten topbestuurders 130 verdienen van het salaris van de minister. Sinds 2015 kan dat niet meer. Een aantal ziekenhuizen en ziekenhuisorganisatie NVZ wilden een uitzondering kunnen maken. Groot-Brittannië zet 23 Russische diplomaten het land uit. De aanleiding is de vergiftiging van de Russische dubbelspions Kripal en zijn dochter. Dat maakte premier May bekend in het parlement. Het Verenigd Koninkrijk zal week to leave.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 Duizenden stakende leraren hebben vandaag gedemonstreerd in Amsterdam... voor hogere salarissen en een lagere werkdruk. Door hun staking wordt op veel basisscholen vandaag geen les gegeven. Zo'n 15.000 onderwijzers uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... liepen door de binnenstad. Volgens de leraren is er een lerarentekort van 2.000... dat in 2020 zal oplopen tot 4.000. We hebben nu met de griepgolf van de afgelopen periode... moesten er gewoon kinderen thuis blijven... Nou, dat, is, dat, dat wil je niet. Niet als juf, maar ook niet als ouder. Leerkrachten in Noord-Brabant en Limburg voeren op vrijdag 13 april actie. Eerder legden leerkrachten in Groningen, Friesland en Drenthe al voor een dag het werk neer. En het weer nog vanavond opklaringen. Het blijft droog. Vannacht is het 2 tot 4 graden. Morgen aan het eind van de ochtend regen. In het Noordoosten droog. Het wordt 10 graden morgen. Vrijdag wordt het kouder en gaat de regen over in sneeuw of natte sneeuw. Jongens, ja, nou dat zal even wennen zijn weer. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Jan, dankjewel. Edwin Gerritsen. De avondspits is begonnen met een aantal ongelukken... wat veel vertraging veroorzaakt. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. Tussen Deventer en Afrit Lochem staat 11 kilometer file... met ruim een uur vertraging. De rijbaan is daar dicht, het verkeer moet daar over de vluchtstrook. De A2 van Utrecht naar Eindhoven is dicht bij Vught na een ongeluk... De Traumaheli is daar geland tussen knoop het Empel en Vughtat 5 kilometer file. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Os over de A59 en de A50. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Akersloot en knoop het Kooi meer Een half uur vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen Eén rijstrook is dicht. En tot slot de A28 Utrecht richting Zwolle, tussen afrit en dolder en Leusten. ruim een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Bestel je bamboe onderkleding op bamigo.com. NPO Radio 1 NOS NTR They have provided no credible explanation that they that could suggest they lost control of their nerve agent. No explanation as to why Russia has an undeclared chemical weapons program in contravention of international law. The United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats. Een stevige toespraak van de Britse premier. Zij komt met sancties tegen Rusland in de nasleep... van de vergiftiging van de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter. Gaat u meer over horen. Volgende week mag u uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen... Of, en voor of tegen de nieuwe inlichtingenwet. Maar waar gaat die eigenlijk over? Uh, nee. Nee, helemaal niks. Nee, ik wist het eigenlijk niet, nee. Enig idee waar het over gaat... Nee, echt niet. <laughs> ik heb wel iets van gehoord, maar ik heb hem nog totaal niet verdiept. Lara Rensen. Nieuws en kolen. Nou, dan helpen wij u toch een handje. Verslaggever Joost Schellevis, jij praat ons straks uh, helemaal bij. Over welke aspecten van de wet weten we met z'n allen nog het minste? Nou, als je kijkt naar tappen, dan zie je dat 4 op de 10 daar nog wel mee bekend is. Maar als je vraagt naar dingen als het opzetten van een DNA-databank... of het hacken van onschuldige personen om zo bij een doelwit van de geheime diensten te komen... ja, daar weet eigenlijk 6 op de 10 mensen helemaal niets van. Uh, en als je bekijkt naar de mogelijkheid om data te delen met buitenlandse inlichtingendiensten... Uh, dat weet 70% niet. Nou, ben benieuwd. We horen straks meer van je, Joost. dan gaan we alles aan je vragen. En in de Verenigde Staten. Dan nou protesteren scholieren vandaag tegen schietpartijen op scholen... tegen wapengeweld. Correspondent Arjen van der Horst is in Colorado... in de auto op weg naar zo'n protest. Arjen, wat gaan die scholieren daar doen? Ze gaan protesteren. 17 minuten gaan ze de school uitlopen om de 17 slachtoffers te herdenken van de Parkland shooting in Florida natuurlijk. Ja en daarmee doen ze mee met 3000 andere scholen in het hele land in Amerika. En dit is in een gebied waar ze wel wat gewend zijn met dit soort schietpartijen. Want even uh, verderop, vlakbij de school, ligt die bioscoop in Aurora waar in 2012 uh, 12 mensen werden doodgeschoten. En aan de andere kant uh, vind je de Columbine High School, de beruchte uh, schietpartij op de school in 1999, waar ook 12 mensen uh, om het leven kwamen. Dus voor de studenten hier heeft dit alles een extra lading. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal straks daar en het verslag van de walk-out zoals het genoemd wordt. Dus het lopen uit de klas straks. Eerst naar Groot-Brittannië. 23 Russische diplomaten moeten het Verenigd Koninkrijk uit. U hoorde het al eventjes. U heeft het eerder ook kunnen horen op deze zender. Bilaterale contacten tussen Rusland en Groot-Brittannië... zullen worden opgeschort. Ten de goede van de Russische staat in... Groot-Brittannië worden bevroren. En de Britse ministers en koninklijke familie... zullen niet bij het WK voetbal in Rusland zijn. Dat is het antwoord van de Britse premier Theresa May. De sancties volgen na de vergiftiging van de Russische spion... dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Arjan Noorlander, correspondent in Brussel. Arjan, May zet nu dus 23 Russische diplomaten het land uit. Wat denk jij zouden andere Europese landen ook volgen? Uh, dat zullen we uh, snel weten. Theresa May heeft net in het debat in, uh, in het uh, parlement in Londen gezegd... dat ze in ieder geval gaat vragen aan dit soort steun te krijgen... van de andere Europese landen. Die hebben toevallig volgende week donderdag en vrijdag een Europese top. Dan komen alle regeringsleiders naar Brussel... om over allerlei zaken te spreken. Uh, ironisch genoeg ook over de brexit. Maar daar gaan ze dus ook uh, spreken over het harder aanpakken nog... van Rusland na uh, wat er gebeurd is. Maar bedenk je wel dat er al veel sancties tegen de Russen zijn. Er zijn al veel rekeningen bevroren, er zijn al veel visa ingetrokken. Er is al veel beleid om bijvoorbeeld landbouwproducten... en technologische producten niet meer naar Rusland te mogen uitvoeren. Dus het signaal aan Poetin was al wel duidelijk dat we boos op hem zijn. De vraag is of daar nu praktisch heel erg veel bij kan nog in praktijk... Maar uh, geluiden die hier in Brussel de laatste tijd opgingen... dat het misschien tijd wordt om die sancties eens een beetje te verlichten... om het gesprek met Poetin weer aan te gaan... om weer wat meer vrienden te worden. Nou ja, je kunt je voorstellen dat dat verlichten van die sancties... er voorlopig in ieder geval helemaal nog niet in zit. Nee, zoveel is duidelijk inderdaad. Het krijgt een enorme geopolitieke geopolit lading ook op deze manier. Heeft de NAVO uh, in dat opzicht al gereageerd? Ja, dat hebben ze. We hebben uh, allerlei regeringsleiders natuurlijk zelf al zien reageren, maar er is nu een persverklaring ook van de NAVO zelf, namens alle NAVO-lidstaten, dus dat zijn ze ongeveer alle EU-landen, maar bijvoorbeeld ook Turkije, de Verenigde Staten en Canada, en die hebben gezegd dat ze zich grote zorgen maken voor deze aanval met uh, militair zenuwgas op het grondgebied van de NAVO, en roepen de Russen ook op om volledige openheid te geven over dat chemische wapenprogramma, en hoe zij dat nu inzetten om te voorkomen dat dit verder uit de hand loopt. Dus de NAVO staat echt als één blok achter Groot-Brittannië... En dus is het nu niet alleen uh, Groot-Brittannië tegen uh, Rusland... maar ook de hele NAVO tegen Rusland uh, in dat persbericht zitten. Uh, in ieder geval vooralsnog wel één enigszins geruststellende zin. Namelijk dat uh, de NAVO-landen zelf op geen enkele manier... Uh, op dit moment uh, van plan zijn om Rusland aan te vallen... of chemische wapens te gaan gebruiken of extra uh, te gaan uh, produceren. Ze willen vooral dat dit niet verder oploopt en uh, roepen dus de Russen op... Doe iets, want we staan achter de Britten. Ja, Goed, nou, dan laten we gaan luisteren naar uh, wat um, gedacht en gezegd wordt in Rusland. David-Jan Godfra, onze Rusland-correspondent David-Jan. We horen dat de NAVO oproept tot uh, het geven van openheid. Heeft Rusland al gereageerd? Uh, officieel nog niet of nauwelijks te zijn. Jan en alle mannen hebben hier wel, uh, wel gereageerd op de woorden van mee. Allemaal mensen die vinden dat ze, dat ze vreselijk belangrijk zijn. Maar degene die uh, er echt toe doen... dus het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Kremlin, Kremlin natuurlijk... die hebben nog niks gezegd. Wel de Russische ambassade in Londen. En die had echt wel harde taal, hoor. Die, uh, die zei dat ze dit als een, een vijandige actie beschouwen... van de Britse regering. Die totaal on onacceptabel, ongerechtvaardigd en kortzichtig is... Nou, wat daar vervolgens de consequenties van gaan zijn... dat weten we nog niet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft wel aangekondigd... dat ze op korte termijn zullen bekendmaken wat de reactie zei, uh, zal zijn... op bijvoorbeeld die uitzending, uitzetting van de Russische diplomaten uit Londen. Maar dat weten we dus nog niet. Nee. En, en als je kijkt naar de bilaterale contacten... die worden opgeschort, de goede van de Russische staat... die worden bevroren in Engeland. En in hoeverre raakt dit Rusland? ik denk eerlijk gezegd niet zo, uh, niet zo heel erg hard. Ik denk dat je ook vooral moet kijken naar de maatregelen die niet genomen zijn. Hè? En dan heb je het uh, bijvoorbeeld uh, weliswaar uh, worden de 23 diplomaten het land uitgezet, maar de diplomatieke banden die worden niet verbroken. Daar is wel sprake van geweest de afgelopen dagen, maar dat gebeurt dus niet. De ambassadeur die, uh, uh, die mag blijven zitten. Verder ook worden er ook geen directe maatregelen tegen het Kremlin of zelfs president Poetin die weliswaar de schuld krijgt van Mee, maar er worden geen directe maatregelen tegen hem genomen. En wat ook wel verwacht werd, is dat er maatregelen genomen zouden worden tegen de talloze, rijke Russen die hun geld in Engeland, in Londen, bij Londense banken hebben ondergebracht. Uh, ook daar worden nog geen, nog geen moet, ik, uh, moet ik erbij zeggen, uh, rechtstreekse maatregelen uh, uh, tegen getroffen. Want ja, dat zou natuurlijk heel veel Russen ongelooflijk geld kosten. Nou, dat zijn maatregelen die niet zijn genomen. Die maatregelen die wel zijn genomen. Ik denk dat ze daar hier in Moskou niet echt heel erg wakker van liggen... anders dan dat ze de schuld hebben gekregen. Ja, dankjewel. david Jon. Godfoy, en u hoorde natuurlijk ook Arjan Noordander... onze correspondent in Brussel. Meer hierover trouwens op nws.nl. .no. Wij gaan naar de verkeersinformatie nog even. Edwin Gerritsen. Ja, door ongelukken is de spits wat drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste vertraging nu op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Twello en Afrit Lochem ruim een uur. Dat komt een ongeluk met drie vrachtwagens. Alleen de vluchtstrook is nog open. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de Uithof en Leusten. Drie kwartier vertraging na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Het is vijftien minuten over. Vier jongeren met een migrantenachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de vrijwillige zorg... en oververtegenwoordigd in de zware en gedwongen zorg. Said, ega oud-profvoetballer... trok zich het lot van deze jongvolwassenen... met een lichte, verstandelijke beperking aan... en is een eigen zorginstelling begonnen. De Nieuws en Kobus staat op de stoep... bij Directe Zorg Nijmegen, zo heet het, want Nadia Moussaïd... kan je eens uitleggen, wat is dat nou voor zorginstelling... Ja, nou wij staan hier inderdaad, zoals je zegt, voor de deur bij de, bij de zorginstelling. Um, het is hier eigenlijk... in een wijk, in een gewone woonwijk... waar ook een supermarkt is, andere woningen. En er zijn hier 17 um, zelfstandige woningen. Ik ben net in een woning geweest... van Rashid, die ook bij mij in de bus zit. Uh, waar ze een eigen woonkamer hebben, slaapkamer... keuken en uh, Rashid, je hebt zelfs... een tuin, hè? Zo is dat. En een heel nieuw complex. Um, en wat hier bijzonder aan is, is dat je bijvoorbeeld... niet aan de buitenkant kunt zien... Um, als, correct me if I'm wrong. Dan kijk ik even naar de, de directeur en de oprichter. Um, je ziet niet aan de buitenkant dat, hier, dat dit een instelling is... waar, waar begeleid wonen mogelijk wordt gemaakt. Rachid, ik ga even naar jou als eerste. Jij woont hier. Je hebt me net rondleiding in je huis gegeven. Hoe is het om hier te wonen? Ja, geweldig. Ja? Zegt hij met een hele grote ja, wat Vertel eens, wat, wat is hier fijn aan? Want jij woont hier nu ongeveer een half jaar. Mm -hmm. Vertel eens hoe het is. Ja, het is, uh, het is een leuke buurt. Aardige mensen. Supermarkt om de hoek. Goede begeleiding. Ja. Want je je wordt je... goed geholpen hier. Ja, want Younes is jouw persoonlijk begeleider. Die zit uh, naast je in de bus. Ja, dat klopt. Uh, Younes Korti. Ja. Je bent zelf trouwens pas 23. Ja. Rashid, jij bent 26. Ja. Uh, en jij begeleidt Rashid. Ho mm -hmm. Hoe doe je dat? Nou, ik, uh, ik, ik ken uh, Rashid dan. En uh, ik weet waar hij tegenaan loopt. We stellen samen uh, zorgplannen op. Uh, en uh, daar proberen we dan aan te werken. En ik denk, uh, omdat ik ook uh, zijn cultuur ken, uh, ik ken de straatcultuur... Uh, dat, uh, dat heeft natuurlijk heel veel voordelen in de omgang met ja. Rashid. Vertel eens, Rashid, je zit inderdaad te lachen. Volgens mij ben je het mee eens. Um, Op welke manier helpt Younes jou dan? Ja, ben met ik... alles. Ja? Echt met alles. Zoals? Wat, en, wat hij net zegt, hè? Dus, uh, we hebben een beetje dezelfde achtergrond. Jullie hebben allebei een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. Mm. Uh, de straatcultuur. Is dat wat fijner is voor jou? Is dat iets wat je bij andere zorginstellingen miste? Ja, zeker. Yeah? Dat, ja. Want hoe zou, het dan, hoe zou het voor jou zijn als je niet hier zou wonen? Als je niet hier uh, begeleid zou worden? Ja, ik denk dat dan, dat ik dan uh, ja, zou het dan heel anders zijn voor mij. Nu... nu... Ik voel ik me ook op mijn gemak, zeg maar, dat ik hier woon. Ik kan, hem, ik kan alles kwijt. Mm -hmm. Ik kan hem alles vertellen. En ik vertrouw hem ook. Hij helpt mij echt met alles. Alles is alles. Alles is alles. Nou, kijk. Jonas, wat hebben jullie allemaal voor Rashid gedaan? Nou, um, um, als we kijken naar uh, hoe zijn situatie eruit zag... Uh, ik denk wel een uh, half jaar geleden. Met uh, best wel veel schulden. Mm -hmm. um, hij heeft toen een bewindvoering uh, uh, gehad. En dat is uh, daarna heel goed gegaan. Dat uh, was ook een moeilijke stap voor hem om te maken. Mm -hmm. uh, heeft hij uh, uiteindelijk toch gedaan. En uh, ja, daaruit kun je toch zien dat hij nu stabiel is. Uh, uh, op financieel gebied. En uh, er zijn nog andere dingen. Uh, als je kijkt naar uh, hoe hij toch wel uh, wil omgaan. En uh, moeite heeft hoe hij uh, omgaat met zijn beperking. En... Uh, een tijdje geleden was het heel erg moeilijk om met hem bijvoorbeeld te praten over een behandeling volgen. Mm -hmm. Dat is nu iets waar hij bijvoorbeeld wel voor open staat. Ja. En dat zijn toch wel ontwikkelingen die positief zijn. En, en, en dat is dus in een korte tijd, zes maanden dus. Of iets langer. Ja, hij woonde, al, hij hij woonde, woonde al, al, in al in een andere, andere locatie. Ja, ja. En, en jij bent dus, je had schulden, Rashid, en nu ben je schuldenvrij. Hoe is dat? <lacht> Weer die smile, <lacht> maar vertel eens. Dat is geweldig. Ja. Wat, wat, wat, vertel eens, en, en nu? Wat is, wat is de volgende stap? Heb je, heb je daar al een idee over? Ja, ja sowieso zonder uh, schulden, schuldvrij blijven en ja, lekker sparen, sparen, ja. <laughs> ja vooral en dat. heb je heb je ideeën wat je heb je dromen voor voor later? Ja, jij ook toch? Ik heb zeker dromen, ja. Maar wij, wij hebben natuurlijk net ook al even gesproken hè, met een kopje koffie. Ja. Toen zei je inderdaad, geloof ik, wel... Ja, ik heb al een aantal, ja, zeker. Ik heb een aantal dromen. beestje? Zeker. Een vrouw, geloof ik? Ja. Ja? Wat nog meer? Wat wil je met me delen? <laughs> <laughs> <laughs> ja, ik, ja, sowieso, ik heb wel dromen. En, uh, ja, het is uh, volledig om mezelf wonen, mm -hmm. zonder begeleiding. En de rest komt vanzelf. Stap voor stap. Stap voor stap, precies. Dankjewel dat je het wilde vertellen ook, Rashid. Ja, Wij komen straks bij jullie terug om uh, kwart voor vijf. Dan gaan we meer uh, hierover horen. Kijk eens dus. aan. Tot zo dadelijk daar in de nieuws en Kobus in Nijmegen. En straks gaan we het hebben over Stephen Hawking. Uiteraard de allerberoemdste wetenschapper uit onze tijd is overleden. Maar wat hebben we dankzij hem eigenlijk over ons universum geleerd? Dat hoort u straks. Remember me.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 That you talk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 Soon be gone, remember me and let the love we have live on and know this. van Miguel en Natalia, uit de film Coco. Misschien heeft u hem gezien, maar daar komt het dus vandaan. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. Ja, hij heeft het ongetwijfeld meegekregen vandaag op deze zender. Stephen Hawking, een van de grootste en populairste onderzoekers... van onze tijd, is overleden. Ook bij Nieuws Co willen we graag aan hem een eer betuigen. En De beste manier waarop we dat kunnen doen, is door proberen te begrijpen wat de exacte wetenschappelijke verdiensten van Hawking zijn. In geval hebben we contact met de Belg Thomas Hertog... theoretisch natuurkundige aan de KU in Leuven. Meneer Hertog, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, u was um, um, niet alleen um, was u een vriend um, van hem... u heeft ook samen intensief gewerkt. Ik, ik zal allereerst mijn innige deelneming wensen voor u. Dank u. Dank. Uh, hoe heeft u hem leren kennen... Oh ja, eind jaren negentig. Uh, ik was uh, een van Hawking's doctoraatstudenten in die tijd. En, en van het een kwam het ander. Daarna zijn we uh, eigenlijk uh, gedurende heel die tijd, gedurende twintig jaar, blijven samenwerken vooral rond uh, zijn programma in de kosmologie, Dus dat is uh, zijn programma om de oerknal beter te begrijpen. Mm -hmm. En u heeft een bijzondere band met Stephen Hawking uh, ontwikkeld. Ik verwijs luisteraars graag naar uh, de Radio 1-podcast. Daar uh, spreekt u over uh, meer over uw persoonlijk contact... en over Hawking's verdiensten. Um, kunt u uitleggen? Want ik zou graag met u uh, wat ideeën van Hawking doorlopen. <laughs> okay. uh, uh, hoe moeilijk dat ook zal zijn misschien... <laughs> um, want het gaat met name om zwarte gat. Kunt u allereerst eens uitleggen aan onze luisteraars en aan mij... wat een zwart gat is? Ja, uh, een zwart gat is eigenlijk een uitgedoofde ster. Dus sterren, uh, zoals de zon... als zij schijnen op een bepaald moment... vallen zij zonder brandstof. En zware sterren imploderen dan... en vormen wat men noemt een zwart gat. Een zwart gat is een gebied van, laten we zeggen, enkele kilometers groot... Uh -huh. waarin de aantrekkingskracht zo groot is... dat niets eruit kan ontsnappen. Zelfs licht niet. Vandaar de naam Zwarte Gaten. Zwarte gaten zijn zwart. Juist. En um, heel veel natuurkundigen, waaronder ook Hawking, dachten... dat zwarte gaten uiteindelijk altijd maar groter en groter werden. Misschien al de materie uit het universum zouden opslokken... totdat hij ja. daar een wiskundige formule op losliet liet. Hè? Wel volgens Albert Einstein's relativiteitstheorie zijn zwarte gaten wel degelijk pikzwart. Daar kan niets uit ontsnappen en dus kunnen ze inderdaad, zoals u zegt, alleen maar groter en groter worden. Maar eigenlijk gaat Einstein's relativiteitstheorie niet op binnenin een zwart gat. Einstein's relativiteitstheorie zegt ons niet wat er gebeurt binnenin een zwart gat. Om... ...te begrijpen wat er binnenin een zwart gat gebeurt... ...moet je eigenlijk Einstein's theorie combineren met wat men noemt de kwantumtheorie. Dat is de theorie van de microscopische wereld. Eigenlijk moet je de, de macroscopische en de microscopische wereld... ...een beetje samenbrengen om de structuur van zwarte gaten te begrijpen. En Houking was de eerste die dat gedaan heeft in 1975. En tot zijn eigen grote verbazing bleek... Dat zwarte gaten toch niet helemaal zwart zijn, maar wel degelijk een klein, klein beetje stralen, waardoor ze uiteindelijk zullen verdampen. Want um, als zwarte gaten straling uitzenden, dan hebben ze dus ook, dan is er ook sprake van een temperatuur. Ja, er, zwarte gaten, inderdaad, zwarte gaten hebben dus in zekere zin een temperatuur, en Hawking heeft die berekend. En um, die uh, temperatuur is zeer laag, bijzonder laag. Wat betekent dat zwarte gaten uh, er heel lang over doen... om uiteindelijk te verdampen. En met lang bedoel ik vele miljarden jaren. Ja, daar kunnen wij ons geen voorstelling bij maken. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Um, dus dat was Hawking's voornaamste bijdrage rond zwarte gaten, laat ons zeggen. Ja. Het is eigenlijk voortgekomen uit ja, een beetje die verzoening... tussen de microscopische en de macroscopische wereld. Dus de elementaire deeltjes en de, en, en ja. de grote. Ja. En voor degene die denken, ja, wat hebben we daaraan? Dat uh, is toch altijd een vraag die gesteld wordt. Blijkbaar ja, absoluut, gebeurde er, er gebeurde iets belangrijks na de oerknal waarmee we dankzij zei Hawking, de evolutie van ons heelal... Kunnen Wel, kijk, diezelfde verzoening tussen de micro-, micro en macrowereld is natuurlijk ook van belang bij de oerknal, bij het begin van het heelal. En Hawking heeft dan in de jaren tachtig zijn aandacht daarop gericht... en is tot, het, tot de vaststelling gekomen dat de oerknal gepaard gaat met... Um, ja, die oersoep die uit, uh, uit de oerknal voortkomt, die heeft toch niet overal dezelfde temperatuur. Het hete, jonge heelal, um, is hier en daar een beetje kouder en een beetje warmer. En dat zijn eigenlijk, diezelfde dat is eigenlijk dezelfde theorie, dat zijn diezelfde effecten. Die, die, die, waar dat hij het al over had bij die Zwarte Gaten. Maar in het geval van onze heelal is dat zeer belangrijk. Hm. Want het zijn die temperatuurverschillen in het jonge, prille, hete heelal die vele miljoenen jaren later de sterren- en de sterrenstelsels hebben gegeven. Juist. Dus zonder die kwantum van Hawking waren we er nu niet... en waren er geen sterren- en sterrenstelsels. Jonge, uh, de, de denkkracht van Hawking, he, daar wil ik tot slot nog even naartoe... in uw ja. eigen onderzoek, gaat u zijn denkkracht uh, missen? Ja. ja, natuurlijk, Hawking was geweldig om mee samen te werken. Hè? Ook in de latere jaren waarin, waarin hij minder actief was, bleef hij een fenomenaal goed klankbord voor het onderzoek dat vandaag voortbouwt op zijn bevindingen. Nee. Um, ja, ik ga, ik, ga zijn, ik ga zijn steeds originele en verrassende insteek missen. Absoluut. Meneer Hertog, dank dat u met ons opnieuw even stil wilde staan bij uh, Hocking vandaag. Ik is graag gedaan. Thomas Hertog, theoretisch natuurkundige aan de KU Koninklijke Universiteit in Leuven, Katholieke. Uh, zometeen Nederland gebruikt de plek in de Veiligheidsraad dit jaar om aandacht te vragen voor Congo. Want bij de ellende in dat land is nog omvangrijker. Dan bij conflicten waar minder over wordt bericht. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur: Amerikaanse scholieren verlaten massaal de les uit protest tegen schietpartijen op scholen. Wij zijn bij zo'n school. NTO, Radio 1. Het is half vijf, tijd voor Jan van de Put en het NOS-journaal. 40 van de Nederlanders weet niet dat de nieuwe inlichtingenwet... regelt dat de AIVD en de MIVD op grotere schaal dan nu mogen aftappen. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research op verzoek van de NOS. Over een week is het referendum over die wet. Een Poolse man die vorig jaar op de Duitse snelweg... een gezin uit Sittard doodreed, moet vier jaar en drie maanden de cel in. Hij reed dronken tegen het verkeer in... en botste frontaal op die drie mensen uit Sittard. Je hoorde het net, in de VS zijn scholieren de klas uitgelopen... om te protesteren tegen wapenbezit. Ze bleven 17 minuten buiten. Eén minuut voor iedere leerling die vorige maand om het leven kwam... bij de aanslag op de school in Parkland in Florida. En de Duitse oud-minister van Financiën, Schäuble... heeft de hoogste Nederlandse onderscheiding gekregen... voor zijn verdiensten tijdens de eurocrisis. Hij is benoemd tot Grootkruis in de orde van Oranje-Nassau. Volgens minister Hoekstra bleef Schäuble zich inzetten... voor het bij elkaar houden van de eurozone... in een tijd waarin veel onzeker was. Jan, dankjewel. We gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Nou, best een lekker dagje vandaag, toch? Nou, of was dus dat een, niet in een een heel, heel Nederland zo? Statement. Het was heerlijk weer Go, vandaag. Ho, ho. En dat is het uitbundige, beter. En, en dat is het nog steeds. Want het was, uh, uh, de maximumtemperatuur lag op zo'n 8 graden in Groningen. En uh, zo'n 12 graden in uh, Brabant en Limburg. Maar waar het natuurlijk om draait, is dat we heel veel zon hebben gehad. Ja. Uh, groot contrast met uh, gisteren. En ook een contrast met morgen. En dat wil zeggen voor het zuiden van het land, want morgen krijgen we een heel groot verschil tussen het weer in het zuiden en in het noorden van het land. Uh, het gaat namelijk vannacht langzaam bewolkt raken, in een groot deel van het land is het dus helder. Uh, het koelt dan af naar zo'n 1 tot 4 graden en morgenochtend raakt het vanuit het zuiden steeds verder bewolkt mm -hmm. en gaat het zo aan het eind van de ochtend, begin van de middag, Nou, laten we zeggen rond het middaguur gaat het regenen in Zeeland, Brabant, Limburg en later in de middag ook in uh, bijvoorbeeld Gelderland en Utrecht, uh, Noord-Holland, Zuid-Holland, uh, maar daar stokt dan op een gegeven moment dat regenfront. En dat betekent dat het de hele dag vrij zonnig is en, en ook betrekkelijk zacht in het noorden van het land. De drie noordelijke provincies, de Wadden. Heerlijk weer dus. Terwijl in het zuiden van het land de dag al begint met bewolking en dus uh, aan het eind van de ochtend die regen ook komt aanzetten. Dus twee totaal verschillende weertypes uh, in dat hele kleine kikkerlandje jongen, van ons. Jonge, jonge, waar we groot in kunnen zijn. Zeg, hoe ziet de rest van de week eruit? Nou, dat zal ik je vertellen. Met frisse, te met frisse tegenzin. Uh, want uh, de temperatuur die gaat weer om Laag. Uh, vrijdag dan begint er koude lucht onze land uh, in te stromen. Uh, zo Gedurende de dag vrijdag wordt het steeds kouder. Op een gegeven moment gaat het regenen. En in het noorden van het land gaat die regen s'avonds over in wat natte sneeuw. Misschien blijft hier en daar die sneeuw ook liggen. Mm. Ja, ik hoor hier, zie hier allemaal ja, mensen nee, om me heen die de, hou op, hou op, Weet, hou op. Zullen we stoppen op. gewoon? Ja, is goed, want uh, dit weekend wordt het echt koud. Met vijf, uh, zes graden vorst in de nacht. Ja, en overdag nee. uh, met wel vijf veel zon uh, zo'n één oh, of twee graden boven nul. Nou, vooruit. Dankjewel, Peter. Tot over een uurtje, dan is hij hier weer. De verkeersinformatie krijgt u elk kwartier. Uit Gerritsen. Het is wat drukker dan gebruikt op woensdag, dat komt vooral door ongelukken. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. Tussen Twello en Afrit Lochem 10 kilometer file met ruim drie kwartier vertraging. Alleen de vluchtstrook is daar open. De A2 van Utrecht naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Vught. Dat komt er een ongeluk bij Vught. Er is ook de traumaheli bij geweest, er is nu een politieonderzoek. Verkeer van Utrecht naar Eindhoven kan omrijden via OS over de A59 en dan de A50. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en knopend drie Driekwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit den Dolder en Leusten. 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht aan aanrijding. Omrijden vanuit Utrecht kan via Hilversum. <tied>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 Daarom krijg je bij Profel Kozijnen en Deuren altijd deskundig advies. Beloofd. Ontdek onze drie glasheldere beloftes op profel.nl. Kozijnen en Deuren met glasheldere beloftes. Nu met 10% korting. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen? Wordt nu lid van Select op pol.com. Zes minuten, bijna zeven minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Co. Ik neem u mee naar Congo. Het geweld daar haalt maar heel weinig het nieuws. Terwijl het aantal doden in de miljoenen loopt... en er op dit moment 4,5 miljoen vluchtelingen door het land trekken. En dit jaar is ook nog de heverste uitbraak van cholera sinds 15 jaar. Omdat het moeilijk is om verslag te doen vanuit Congo... horen we niet vaak hoe het daar toe gaat. Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking... was gisteren in Oost-Congo om te kijken in de vluchtelingenkampen. En Jeroen van Dommelen... Die is nu in Den Haag, maar is met de minister mee geweest. Kan je ons vertellen, uh, Johan wat je hebt gezien? Heel erg veel leed, vooral dat. Uh, bange mensen die in hele kleine rieten hutjes zitten... Uh, weinig eten, veel ziektes, geen medische voorzieningen... Uh, ja, het is heel treurig om te zien. Kaag is daar gisteren geweest, samen met de VN-hulpcoördinator voor Congo. Ze hebben samen door zo'n kamp gelopen en gepraat met de vluchtelingen. Nou dan komen de verhalen er wel uit. Uh, heel vaak is het, is het verhaal toch dat de mannen vermoord zijn... en dan eindigen de vrouwen met hun kinderen in zo'n kamp... zonder echt uitzicht op wat beters. Nou, de VN hoopt op wat extra aandacht voor Congo... zodat er meer geld komt om iets aan die nood te kunnen doen. Het kost eigenlijk niet veel om mensen echt te helpen hier zegt de VN. 160 dollar hooguit en dan heb je een mensenleven een jaar lang gered. Ook de VN praat uiteraard met mensen in dit kamp. Mevrouw die is haar man verloren, zit met haar kinderen in dit kamp, heeft eigenlijk niet zoveel vertrouwen in de toekomst en ze moet huilen. Ja, ze je the conversation I've had with her deze people are deeply deeply traumatized by the experience they've had. They have absolutely nothing. This woman with her seven children are living in this tiny, inadequate shelter. And she simply cannot contemplate the idea that she could ever return home because she's so traumatized. Nou, dat was dus de VN-hulpcoördinator die uitlegt dat de vrouw met wie die praten zo getraumatiseerd is door wat haar gebeurd. Dus dat haar man vermoord is. Dat ze ook eigenlijk helemaal niet toekomt aan het maken van een plan voor, voor later. Ze zit daar maar in dat hutje. Uh, dat kamp waar ik was, daar waren 13. Mensen, maar uh, de verhalen die je daar hoort, die staan eigenlijk voor honderdduizenden Congolezen die in al die kampen zitten of op de vlucht zijn. Wat ja, je zou natuurlijk iedereen perspectief toewensen, hè? uitzicht ja. op uh, ja, ergens een stip op de horizon. Hoe kan minister Kaag iets betekenen? Nou, ze heeft wel expres uh, deze tijd gekozen om naar Congo toe te gaan. Want Nederland zit in de Veiligheidsraad uh, dit jaar. En dan wordt er toch wat meer naar je geluisterd dan anders. En die positie wil Kage eigenlijk gebruiken... om Congo toch weer wat hoger op de agenda te krijgen. Nou, dat gaat nog niet meevallen, denk ik. Want uh, de Congolese vluchtelingen die komen niet naar ons toe, niet naar Europa. Er is ook geen terrorisme-dreiging of iets dergelijks. Dus het is voor de rest van de wereld, voor ons... Uh, eigenlijk niet zo'n probleem, dat Congo. Het is heel verleidelijk om dan de andere kant op te kijken. Zeker omdat het ook heel een ingewikkeld conflict is... En en moeilijk op te lossen. Maar Kaag wil daar toch wat aan gaan proberen te doen. Uh, en ze was ook zelf geraakt door alle verhalen die ze hoorde in het vluchtelingenkamp. Ze zijn verjaagd, midden in de nacht. Hun dorp is maar 20 kilometer hier vandaan. Enorm conflict. Veel hebben hun man verloren. Of hun kinderen hebben op de vlucht moeten slaan. Er zijn hier heel veel conflicten. Het is een supergroot land. 70 keer zo groot als Nederland. Uh, een van de armste landen ter wereld. En ook, tragisch genoeg, één van de rijkste landen ter wereld in potentieel. Maar hier zijn we, en nee, je kunt het om je heen zien... het is, uh, is mensonterend, maar de mensen zelf hebben enorm veel menselijke waardigheid. U kunt het zien, u kunt het vaststellen, maar kunt u ook iets voor ze betekenen? Nou, wat wij gaan doen, en dat is natuurlijk een van de redenen waarom we zijn gekomen... wij geven als Nederland al jaar in jaar uit geld aan een aantal organisaties... die hier of elders in het land actief zijn. Uh, wij organiseren samen met de VN een donorconferentie... om te vragen of heel veel andere donoren ook hun steentje kunnen bijdragen. Het is een vergeten conflict, dat, dat is, het lijkt me... Het is ongelooflijk frustrerend om dan hier toch te proberen er wat aan te doen. Dat klopt, maar tegelijkertijd... wij hebben de luxe om een beetje s'avonds op de bank neer te ploffen... en te denken, hé, dat ging niet helemaal. Deze mensen hebben helemaal niets. En alles wat wij kunnen doen, dat maakt een enorm verschil in een aantal mensenlevens. Misschien kunnen we niet iedereen redden... maar we kunnen wel wat meer betekenen voor de medemens. Minister Kaag was dat van ontwikkelingssamenwerking... in gesprek met verslaggever Jeroen van Dommelen... die dus met haar meereisde naar de vluchtelingenkampen in Oost-Congo. Elf minuten over half vijf. Tijd voor tech. Medewerkers van YouTube die mogen nog maar vier uur per dag filmpjes kijken... van de website YouTube. Dat moet werknemers zelf beter beschermen. Wij vragen ons af wat zit daarachter. De CEO van YouTube, dat is uh, Susan Wojcicki, die presenteerde dit idee. Nick Wouters heeft ernaar geluisterd van de economieredactie. Vier uur per dag. Nick, waarom komt er daar een limiet op? Ja, dat klinkt een beetje raar... dat YouTube-medewerkers maar minder mogen kijken. Maar dit zijn de medewerkers die filmpjes kijken... die net zijn verstuurd naar de website. Die net zijn ingezonden... waarbij ze nog niet weten wat er allemaal in te zien is... en dat die gekeurd moeten worden... of daar wel uh, geschikt materiaal in zit... wat je gewoon op YouTube kan zetten... Want we weten dat er heel veel filmpjes zijn die er op YouTube hebben gestaan in het verleden. Denk aan die gel rond die filmpjes waarbij er kinderen te zien zijn. In de filmpjes waarbij er niet direct iets gebeurt wat niet mag, maar het wel geïnsinueerd wordt. Bijvoorbeeld, ja, heel dubieus was dat. Ja, met dat je een riem zag en een kind. Opgesloten over... kinderen en zo, ja. Uh, ja in wasmachines zag je ze ook voorbij komen. N niet fijne filmpjes, die heeft YouTube toen weggehaald. En ze hebben toen ook beloofd, ja, we gaan zorgen... dat dit soort filmpjes niet zo makkelijk meer op onze site komen... want we gaan ze gewoon strenger keuren. Dat deed voorheen een computer, die ging daar keurig doorheen. Maar nu doen dat echte mensen, doen dat. En je kunt je voorstellen dat je daar de meest gore filmpjes tegenkomt... als je dat werk doet. En daarom zegt YouTube nu, daar moeten we een limiet aan stellen... dat wordt nog maar vier uur per dag. Maar dat is gewoon niet gezond eigenlijk dus voor mensen. Nee, dat is niet gezond heel ongezond werk. En sterker nog, deze mensen, uh, mensen krijgen ook niet het volledige salaris wat normale medewerkers bij Google krijgen. Ze krijgen ook niet dezelfde uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus je moet het ook nog tegen een karig salaris doen. En dan krijg je dit soort uh, vieze filmpjes. Dus is het is echt alles dat online komt, denk ik? Ja, het wordt, wordt, wordt het natuurlijk wel gescreend door uh, computers. Dus die gaan uh, eerst daaruit filteren of er geen copyright materiaal in zit. Stukjes van uh, bekende speelfilms of muziek. Dat wordt allemaal automatisch uh, gefilterd. Dus daar hoeven we geen mensen meer naar te kijken. Maar dat is natuurlijk heel veel wat de computer niet kan herkennen. Bijvoorbeeld die filmpjes die we net noemden. Daar zijn gewoon mensen ogen voor nodig. Ik ben van de econo economieredactie, dus ik ben toch wel van de cijfers. Mm -hmm. Dus ik ben even gaan rekenen hoeveel mensen je nodig zou hebben... voor al die filmpjes die op uh, die site worden geplaatst. Het zijn 400 uur per minuut dat online komt. Dat is 576.000 uur, nou ja, uur per dag. Daar heb je dan, zou je al die filmpjes willen bekijken... 144.000 werknemers voor nodig... die dan iedere dag, uh, want die mogen dan maar vier uur per dag kijken... die dan die filmpjes Precies, zouden screenen. Dan heb je dus nog extra nodig ook. Ja, ja. dat is een ongelooflijk aantal. Zoveel mensen heeft Google nu niet in dienst. En zoveel gaan ze er ook niet in dienst nemen. Want dat was wel de belofte, toch? Dat er extra mensen aangenomen zouden worden. Ja, die komen er wel. Het zijn er 10.000. Dus dat zijn bij lange na niet die 144.000 die ik net noemde. Maar er komen dus mensen bij die die filmpjes moeten gaan kijken... En ja, of dat nou een beroep is wat je dan uh, uh, dat je later zegt... ik wil, uh, als, het, later als ik groot ben, wil ik bij YouTube content uh, manager worden... dat ik al die filmpjes ga kijken. Ik zou dat uh, niet adviseren. Nee. En ik denk dat vier uur per dag eigenlijk nog best veel is... als je de meest gore troepen voor je ogen krijgt. Zeker. Nick Wouters, dank je wel. Nog even naar de verkeersinformatie. Hoeveel files, Edwin Gerrits? Uh, nou, er zaten al 250 kilometer. Het is uh, drukker dan gebruikelijk op woensdag. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Twello en Afrit-Lochem... ruim drie kwartier vertraging na een ongeluk met drie vrachtwagens. Alleen de vluchtstrook is daar open. En op de A7 Saandam richting Horen is een ongeluk gebeurd... tussen Zaandam en Purmerend, acht kilometer file... met een uur vertraging Er zijn twee rijstroken dicht. Nieuws co. Het is kwart voor vijf. We staan met onze mobiele studio op de stoep... bij Directe Zorg Nijmegen, waar licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen... met een migrantenachtergrond wonen en succesvol worden begeleid. Said Eghartoui, je oud-profvoetballer, begon twee jaar geleden... deze zorginstelling, Nadia Moes Saïd. Waarom is hij eigenlijk begonnen met deze zorginstelling? Nou ja, uh, Saïd uh, is inderdaad van profvoetballer bij Vitesse uh, uh, nu dit begonnen. Als, je bent directeur van deze instelling. Um, hij is dit begonnen omdat hij toenertijd al zag um, vanuit zijn werk in gehandicapte zorg wat er uh, misging met jongeren op straat. Said, ik kijk jou aan. Um, wat is, kun je dat nog wat meer uitleggen? Waarom ben je dit uh, begonnen? Waarom ben je dit op gaan zetten, deze zorginstelling? Uh, ik heb hier jarenlang uh, bij grote instellingen hier in de regio uh, gewerkt. En uh, ik merkte eigenlijk in al die jaren uh, dat er een groep jongeren... met, uh, met een andere etnische achtergrond, uh, met LVG-problematiek... Uh, wat zijn dat? zijn Mensen met een licht verstandelijke beperking... Mm -hmm dat die uh, wel vaak uh, kort in beeld waren... maar door allerlei omstandigheden niet in zorg kwamen... of te, dat ze hun eigen boontjes gingen doppen. Um, en het was dan veelal op straat. Mm -hmm. En... Daar heb ik uh, jarenlang uh, heb ik daar, uh, ook binnen de instellingen voor gevocht... om te kijken van, nou, hoe kunnen we die jongeren toch uh, uh, zorg bieden. Mm -hmm. um, maar dat, dat bleek best lastig. Omdat uh, je hebt vaak te maken met heel veel uh, verschillende factoren binnen de instelling. Zoals? Um, zoals, uh, ja je hebt bijvoorbeeld heel veel bij... Uh, uh, jongeren met een andere etnische achtergrond heb je heel veel te maken met schaamte. Mm -hmm. Ouders, families zijn heel bang en zelfs de jongeren zelf ook zijn heel bang dat ze, uh, dat ze hun kinderen bij een grote instelling uh, gaan wonen en dat de hele familie weet van uw zoon is beperkt of heeft een, uh, heeft een handicap, um, waardoor dus eigenlijk uh, het hele netwerk gewoon uh, vanaf het begin af aan tegenwerkt. Ja. Um, en dat heeft geen positief effect op, op de toekomst van, uh, van de jongeren. Want ze zijn ja. vaak hele kwetsbare jongeren. Ja. Worden vaak gebruikt voor allerlei uh, dingetjes op straat. En uiteindelijk uh, mondt het uit... Voor dat dingetjes op straat bedoel je dan gewoon criminaliteit? Criminaliteit, ja. maar het is niet vaak dat ze overal vooraan staan... maar ja. juist overal en meegenomen worden, gebruikt ja. worden... Ja. Uh, abonnementen worden afgesloten op hun naam. Allerlei dingen ja. waarin ze later dan erachter komen... dat het helemaal mis is gegaan ja. en dat ze dat dan pas door hebben en ja, daar heb ik dus een tijdje voor gevochten en uiteindelijk heb ik de beslissing genomen om uh, ons om slag te nemen en daar uh, zelf mee aan de slag te gaan. Uh, gewoon heel simpel, al kan ik er uh, twee, uh, twee jongens uh, mee helpen, En ja, dan heb ik in ieder geval uh, het gevoel gehad dat ik er iets aan, uh, aan gedaan heb. Maar waarom, waarom uh, trekt het jou zo aan dit? Of Waarom? Nou, omdat ik, uh, ik heb een breed netwerk uh, in, in Nijmegen. Wat mij heel erg aantrok, is dat uh, de verhalen redelijk snel rondgaan in, uh, in de stad. En er zitten dus ook namen bij waarvan ik weet dat we die jongens gewoon uh, vooraan zorg hadden kunnen bieden. En als dat was gebeurd, dan. Had dat niet geleid tot wat ik je ja. dan later hoort? Ja. Het gaat tot behoorlijk uh, grote uh, strafbare feiten, waarbij ze als uh, hoofddader worden gezien, waarvan ja. ik denk naden. Dat had het ik, niet nodig geweest. Dat was niet nodig, maar ik kan ja. je vertellen dat dat niet de hoofddader is, maar ja. dat hij er wel voor op draait. Ja. En uh, ja, dat deed mij zoveel pijn dat ik op een gegeven moment dus besloten heb om, uh, om ontslag te nemen en die jongens te gaan helpen. En uh, ja, de afgelopen twee jaar die zijn ze als, uh, ja, als een speer gegaan. Er wonen nu 20 uh, jongeren bij ons. En uh, ja, ik kan alleen maar dankbaar zijn dat Plurijn mij ook in deze uh, goed heeft uh, ondersteund. En welke expertise gewoon heel goed, heel goed ja. kunnen inzetten. Plurijn is een zorginstelling waar jij ook eerst voor werkte. En die hebben jou eigenlijk geholpen om dit op te zetten. Hè? Ja, ik, ik kom zo uh, bij Plurijn. Want ik wil eerst. Uh, I, nou, Igor, we gaan Igor. Hi. hi, Igor uh, van de Vlis, Jij bent projectmanager bij ja. uh, Plurijn. En jij hebt Saïd ook, jullie hebben samen eigenlijk dit een beetje opgezet. Ja, want we waren collega's. Hè? Ja, jullie waren ja. collega's. Wat is er zo bijzonder aan Saidse aanpak? Nou ja, hij wilde weggaan en dat wilden wij ook gewoon liever niet. Ja. Ja, want wij zagen dat uh, hij ja, jongeren jongvolwassenen kon vinden op vindplaatsen. Ja. Uh, waar Plurijn dus zelf uh, niet heel gauw komt. En waar zit hem dat dan in? Is ja. dat gewoon om het feit, hij is een profvoetballer, bekend? Ja, maar ook zijn afkomst. Ook he. afkomst he. En dat ja. heeft natuurlijk ook mee te maken. En uh, ja, je kent de wijken heel erg goed. En ook vanuit je voetbal is uh, de dus familie en ook Saïd zelf best wel bekend uh, in de wijken waar hij dus ook veel komt. Ja. Ik, ga, ik, ga, ik kom zo bij ja. je terug, Igor. Ik ga even namelijk naar Narmin. Uh, jij bent 21 jaar. Ja. Je komt oorspronkelijk uit Azerbeidzjan. En jij bent een van de jongvolwassenen die hier woont in deze uh, zorginstelling waar wij nog steeds voor de deur staan. Ja. Um, jij woont hier nu een aantal maanden. Hoe is dat voor jou? Um, ik vind het een heel fijn plek. Ik ben hier echt op mezelf. En uh, ik word hier ook gewoon ger gerespecteerd hoe ik ben. En ik word niet als een andere persoon uh, aangekeken. Mm -hmm. um, de. De leiding die ik hier krijg is heel fijn. Ze zeuren niet veel. Ze, zijn, uh, ze helpen veel. Als er iets is, dan staan uh, ze gelijk voor je klaar. En wat was er gebeurd als jij hier niet had gewoond? Dan was ik weer het slechte pad op gegaan. En, en welk pad is dat dan? Um, jongens, uh, slechte vriendinnen. En uh, ja, dat was het Dus dit is ook een veilige omgeving dat voor een jou? Dit is een veilige omgeving voor mij. Um, en en Saeed, ja, vertelde net inderdaad, hoe, ja, hoe is Narmin bij jullie terechtgekomen? Uh, Narmin die uh, woonde uh, binnen de instelling uh, Plurijn... Uh, waarbij er uh, op een gegeven moment toen wij uh, startten... Um, waren zij ook op zoek naar een plek uh, die meer geschikt uh, voor haar was. En zo zijn we eigenlijk met elkaar in gesprek uh, gegaan. En uh, ja, ze uiteindelijk uh, is ze bij ons uh, komen, komen wonen. Ja. Want daar <coughs> nou ben jij, was dat eerst in een, uh, soort in een, ook in een andere wooninstelling. En, en wat, wat matcht ze daar dan niet, wat je hier wel vindt? Ik zat op een groep met meerdere jongeren bij elkaar. Mm -hmm. We zaten met zes op een afdeling. Er waren drie etages. En we aten samen, we deden alles samen... En dat heb ik hier niet. Hier heb ik uh, alles voor mezelf. Mm -hmm. Ik eet hier één dag in de week samen met de leiding, omdat het gezellig is. En dan kan ik mijn eigen dingen kwijt. En daar was de leiding gewoon elk moment aanwezig. Gewoon op het kantoor, dus kon je elk moment zagen wat er gebeurde. Ja. En hier is dat veel minder. Dus jij voelt je hier wat vrijer, je hebt wat meer privacy. Ja. En hoe vinden jouw ouders dat dan bijvoorbeeld? Dat je hier uh, zo helemaal, ja, toch redelijk ook op jezelf woont? Maurits vinden het heel moeilijk, maar ze hebben het wel geaccepteerd, ook uh, qua cultuur weer. Wat, wat, wat is er dan cultureel anders aan? Um, ja, meestal zie je toch wel dat uh, meisjes bij hun moeder blijven tot ze gaan trouwen en dan uh, ja. met hun man op hunzelf gaan. Maar ik ben uh, vanaf mijn zeventiende eigenlijk al weggegaan, gewoon omdat het beter is voor ons allebei. En jij hebt natuurlijk, zij het gesprekken met uh, Narmins ouders gevoerd. Wat, hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk dat uh, uh, moeder en stief, stiefvader uh, zijn heel nauw betrokken. Ook omdat ze uh, uh, heel veel moeite hadden met de stap naar zelfstandigheid. En uh, ik denk dat de, de volledige stap naar zelfstandigheid dat was voor hun een uh, nadan. Dus, dus daar zouden ze echt niet aan, uh, aan beginnen. Uh, en dit was een mooie tussenvorm. En daarbij kwam ook ook nog eens dat uh, veel van onze uh, uh, professionals... Uh, en ook een islamitische achtergrond hebben. Ja, waardoor we ook net, wel... o, net als jij, Normin. Ja. Ja. ja, waardoor uh, er ook wel wat meer begrip was naar elkaar toe. Van, nou, hoe gaan we met, uh, in dit geval met naam en om... hoe gaan we met ouders om, hoe gaan we met andere uh, ja, ge uh, geloofsovertuigingen oh, ja. uh, yeah. om... En uh, dat heeft uiteindelijk uh, buiten het feit dat ze het er nog steeds moeilijk mee hebben. Van, uh, hoe gaan we uh, om met vrijheid? Uh, moet ze zo laat thuis zijn? Of daar maken we dan onderling afspraken uh, mee. En naam moet daarmee instemmen. En zo ja, kom je tot een, uh, ja, een volgende stap in haar uh, ontwikkeling. Ja. En um... Ja, wat hebben jullie tot nu toe bereikt, Saïd en Younes? Jij, Younes zit naast jou, uh, Younes Korti. Mm -hmm. Ik heb net gehoord dat jij ook, trouwens, uh, profvoetballer bent. Hè? Jullie hebben nog samen gespeeld, even terzijde. Dus uh, dit, dit is blijkbaar het de, de tweede, de tweede wat je doet na nou, profvoetballer worden in Nijmegen. Maar wat, wat, doen jullie, um, wat hebben jullie tot nu toe bereikt hier met deze jongeren? Jullie mogen elkaar aanvullen hoor. Nou, wat we hebben bereikt. Ik denk um, dat het vooral belangrijk is dat er een goede klik is. Een goede vertrouwensband is met, met, met de bewoners die wij hier hebben. Mm -hmm. En um, dat heeft inderdaad ook te maken met, als ik kijk naar mezelf. Um, is Dat ik bijvoorbeeld heel goed straatcultuur uh, ken. Omdat ik zelf ook van de straat kom. Um, ik heb een Marokkaanse achtergrond. Een Islamitische achtergrond. En dat klikt. en ja. uh, Met heel veel van de bewoners die we hebben. Maar ook... Um, ja, het, het, het wederzijds respect en begrip voor elkaar hebben... dat, dat gaat gewoon wat makkelijker. Ja. Ik ben hier voor werken geweest in de wijken. Uh, hier in Nijmegen ook, was bij een andere organisatie. En ook daar, wanneer ik jongeren dof wees... naar de grotere zorginstellingen... zag ik na een paar maanden al dat ze weer terug in de wijk waren. Ja. En je had dan weer overlast en dat soort dingen. Omdat ze gewoon niet uh, die aansluiting uh, vinden... daar bij die grote uh, zorginstellingen en uh, wat ze bijvoorbeeld hier bij ons, bij directe zorg, wel uh, kunnen krijgen. Ja, ja, directe zorg, het al. Nee, ja. Ik moet een beetje gaan afronden. Said, um, wat, wat wil jij nog bereiken? Nou, Ik denk uh, dat uh, mijn grootste doelstelling is om uh, de mensen die... Uh, of er is onderzoek gedaan en uh, de mensen met een andere etnische achtergrond... en het vrijwillige kader, dus mensen die dus vrijwillig uh, in zorg komen... Mm -hmm. uh, die zijn uh, zwaar uh, ondervertegenwoordigd als je dat vergelijkt met de uh, mensen... Uh, diezelfde mensen in de uh, gedwongen kader. Maar wat, wat is gedwongen kader? Gedwongen kader is dat mensen eigenlijk uh, vaak zorgmijdend gedrag vertonen en, al, en allerlei problematieken met justitie in aanraking uh, komen en uiteindelijk dat justitie beslist van jij gaat niet vrijwillig maar je gaat gedwongen zorg ja. krijgen. Ja. Uh, en daar zie je dus een oververtegenwoordiging van uh, jongvolwassenen met een migratieachtergrond. Ja. In, in tegenstelling tot wat jullie nu hier aanbieden, vrijwillige uh, kader heet dat dan, vrijwillige ja. zorginstellingen. Ja. En dat wil jij veranderen? Absoluut, zeker. Ja. En Igor, uh, daar ga jij vast bij helpen? Ja, want wij vinden de toegankelijke zorg uh, die voor iedereen uh, mogelijk is, hartstikke belangrijk. Ja. En het verhaal van Narben laat ook zien dat je die stappen naar zelfstandigheid gewoon kan zetten. En dat je je talenten dus ook ja, tot wasdom kan laten komen. En dat ondersteunen wij van harte. Er is een grote groep volwassenen jongeren... die tussen wal en schip dreigen te vallen. En dat vinden we hartstikke mooi... dat directe Zorg Nijmegen daar mee aan de slag gaat. Ja, ah, heel mooi. Succes allemaal. En jij succes met je bakkersopleiding, ja, hè, Normin? Zet hem ja. op. Komt dank goed. je wel. Dank je wel. Ja, en over talenten tot wasdom laten komen. Dat ga jij ook doen, hè, Nadia? Ja, dit ja. was mijn laatste best. Zo is dat. dat klopt. Ja. Ja. En volgende week ben je nog een paar yes. keer te horen, toch? Bij ons, bij Nieuws Co? Dat klopt. Ja, drie keer nog. Goed zo. Ik zie er naar uit. <laughs> en tot gauw in Hilversum. Ik ook. Joehoe. Tot snel. Doei.